6 uur. Het nos journaal. Gert Kluk. Van haarsma Buma in één ronde gekozen tot lijsttrekker. Onduidelijkheid over kandidatuur Tovik Dibi en Ronald Koeman, trainer van het jaar. Sibrand van haarsma Buma, die in één ronde door de CDA-kiezers is gekozen tot lijsttrekker, hoopt op een goed resultaat bij de verkiezingen in september. Hij zegt alles op alles te zetten om de kiezers enthousiast te maken voor zijn partij. Op een persconferentie zei Buma dat hij is overdonderd door zijn snelle verkiezing. Hij kreeg 51 van de stemmen. Ik had nooit verwacht dat het al in één ronde besloten zou worden. Ik was klaar voor de tweede ronde, zei Buma, die fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer is. Op de tweede plaats eindigde de Purmerense wethouder Mona Keizer met 26 derde was de onderwijsbestuurder Marcel Wintels met bijna 10 het is onduidelijk of er bij GroenLinks een lijsttrekkersreferendum komt. Dovig Dibi wil dit opnemen tegen fractieleider Jolande Sap. Maar het is de vraag of dat doorgaat. Het lijkt erop dat hij onder druk staat om zich terug te trekken. Dibi twittert dat hij vecht als een leeuw en het meldt zodra hij meer weet. Sap twittert dat ze het zou betreuren als het referendum niet doorgaat. Dibi zou vanmiddag te gast zijn in het NTR-programma de halve maan... maar dat optreden ging op het laatste moment niet door. Volgens het programma moest hij met spoed naar het partijbureau in Utrecht. Die zou de interne partijregels hebben geschonden. Het partijbestuur laat weten dat de procedure voor het lijsttrekkerschap nog loopt. Partijvoorzitter Helene Wening twittert dat ze wacht op het advies van de kandidatencommissie. Op Wall Street is de handel in aandelen Facebook geopend met een koersstijging. De openingsprijs was zo'n 42 dollar, ruim 10 hoger dan de introductieprijs van 38 dollar. Facebook-topman Mark Zuckerberg luidde om half vier Nederlandse tijd de openingsbel van de technologiebeurs Nasdaq. Hij was niet in New York, maar luidde de bel vanaf het hoofdkantoor van Facebook in Californië. De totale waarde van de Facebook-aandelen bij de introductie op Wall Street was 104 miljard dollar. In de Amerikaanse geschiedenis was alleen de beursgang van Visa en die van General Motors groter.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 Hij kreeg alleen de steun van de SP en de Partij voor de Dieren. Zonne-energie is voor het eerst goedkoper dan gewone stroom. Dat komt doordat de prijzen van energie sterk zijn gestegen... en die van zonnepanelen daalden. Deze week werd bekend dat de nota van de energiebedrijven... met 160 tot 170 euro per jaar zal stijgen. En daardoor zijn consumenten volgens deskundigen... voor het eerst goedkoper uit met zonne-energie. Zonnepanelen zijn in 10 jaar terugverdiend... terwijl de panelen 20 jaar meegaan, zeggen de deskundigen. De panelen worden volgend jaar nog goedkoper... door de verlaging van de BTW naar 6 procent. In Rusland heeft president Poetin een overheidsfunctie gegeven... aan Igor Golmanskij. Hij is bedrijfsleider in een fabriek die eind vorig jaar had aangeboden... om demonstranten in Moskou een lesje te leren. Poetin benoemde Golmanskij vandaag tot zijn gezant in de Ural... om de belangen van de werknemers daar te verdedigen. In een tv-uitzending in december bood Golmanskij zijn diensten aan de president aan... Hij zei dat hij met andere arbeiders naar Moskou wilde gaan... om een eind te maken aan betogingen als de politie dat niet zou doen. Eind vorig jaar demonstreerden honderdduizend mensen in Moskou... tegen de fraude bij de parlementsverkiezingen. In Beieren is de Duitse bariton Dietrich Fischer Dieskau overleden. Dieskau was een van de belangrijkste zangers van de 20e eeuw. Hij excelleerde onder meer in het romantische lied... en trad op in opera's en oratoria. Hij was ook muziekpedagoog en schrijver. Beroemd waren onder meer Disco's uitvoeringen... van de cyclus Winterreizen van Frans Schubert. Dieter Fischer Disco was 86 jaar. De politie heeft twaalf jongeren opgepakt... die worden verdacht van straatroven in Beverwijk en omgeving. De jongens van 14 tot 23 jaar komen uit Heemskerk, Beverwijk en Assen-Delft. De zaak kwam aan het rollen toen een van de jongens werd opgepakt... na een straatroof. De twaalf straatrovers hadden het vooral gemunt op andere jongeren... In groepjes van drie beroofden ze hun slachtoffers van hun mobieltje, merkkleding en andere waardevolle spullen. Bij drie van de twaalf verdachten zijn nepwapens gevonden. Ronald Koeman is gekozen tot de beste trainer van het seizoen in het betaald voetbal. Koeman, die met Feyenoord op de tweede plaats eindigde, kreeg daarvoor de rines Michels Award. Andere genomineerden waren onder andere Frank de Boer van Ajax en Peter Bos van Heracles. De 49-jarige Koeman volgde aan het begin van het seizoen Mario Been op bij Feyenoord en bracht de Rotterdammers in zijn eerste jaar terug naar de top. Vorig jaar kreeg Twente Trainer Preudon de prijs. Het weer vanavond geleidelijk overal droog. Vannacht brede opklaringen, morgen zonnige periode en stapelwolken. Smiddags in het oosten, plaatselijk een bui. Het wordt 16 graden aan zee en 22 in het oosten. ANWB Verkeersinformatie, vertraging bij Rotterdam op de A20... bij het knopend Kleinpolderplein. Op die A20 van Gouda naar Hoek van Holland... is nu de verbindingsweg dicht richting de A13 richting Den Haag. Heeft te maken met een aanrijding. Er is ook wat diesel op de weg terechtgekomen. Dat wordt nu schoongemaakt en dat schoonmaken gaat nog enkele uren duren.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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goedenavond. Het is vrijdag 18 mei. Er is sprake van een richtingenstrijd binnen GroenLinks. En de leeuw vecht door. Maar we beginnen met het CDA. Want het CDA heeft een nieuwe leider. Sibrand van Haarsma-Buma. Hij zal er staan voor het CDA. Dat zei hij zojuist op het CDA-partijbureau. Ik zal er staan op 12 september. Ik zal er staan voor het CDA. En met het CDA zal ik er staan voor Nederland. Ik zal knokken voor elke kiezer. Ik ben er trots op, lijsttrekker voor dit CDA te mogen zijn. Politiek redacteur Magreet Boer was erbij. Magreet, hoe moeten we deze keuze politiek ze dat duiden? Als we snel willen doen. Magreet, ik hoorde Michiel Breedveld opeens. Magreet Boer, ben je daar? Over. Ja, ik ben daar. Ja, goed. Uh, we, we hadden even twee lijnen door elkaar. Mijn vraag aan jou is van hoe moeten we deze keuze van de CDA-leden politiek duiden? Nou ja, Het CDA heeft duidelijk gekozen voor ervaring en voor uh, degelijkheid. Het was hier voor iedereen ook wel een verrassing... Hoor, dat hij in één keer met meer dan 50 van de stemmen gekozen is. Dat er geen tweede ronde nodig is. En je merkt hier bij uh, de CDA's toch dat ze zeggen... ja, Buma heeft goed gescoord. Vooral vanwege zijn optredens de laatste tijd in de debatten. Na het mislukken van het katshuisberaad trad hij sterk op. En nu de laatste weken zijn optreden bij dat Vijfpartijenakkoord. Vinden veel CDA's positief. Dus uh, je kunt het zien als een keuze voor ervaring, betrouwbaarheid. Maar? En meteen een maarde bij uh, die twee nieuwe gezichten. Mona Keizer en Marcel Wintels. Die haalden samen ook ruim 35% van de stemmen. Dus dat wordt hier ook wel gezien als een signaal. Een roep om vernieuwing. Dus aan de ene kant uh, denkt men, ja, deze keuze is een keuze voor ervaring. Maar duidelijk ook een hunkering naar vernieuwing in het CDA. Ja, want er zijn er ook twee die ongelooflijk, eigenlijk drie, die ongelooflijk door het ijs uh, zijn gezakt. Maar ik noem er even twee. Minister Spies, staatssecretaris Bleker. Ja, vooral die twee, dat is wel heel opmerkelijk hoor. Want kijk eens naar uh, Lisbeth Spies, hè, de demissionair minister. Uh, zij kreeg heel veel lof als interim partijvoorzitter uh, anderhalf jaar geleden. Ze kreeg ook heel veel lof als opvolger van minister Donner op Binnenlandse Zaken. Dus de verwachtingen ook nu waren aan het begin heel hoog gespannen. En Lisbeth Spies haalde 3,7 procent van de stemmen. Dus dat was een tegenvaller, ook voor haarzelf. Ja, natuurlijk. Ik heb uh, mijn uiterste best gedaan om een ander resultaat te bewerkstelligen. Dat is niet gelukt. Misschien dat uh, heel veel CDA-leden toch de afweging hebben gemaakt van een, iemand die ze al kenden... versus een ander die nog niet bekend was vanuit de Tweede Kamer of vanuit het kabinet. De winnaar is bekend, die heeft met een straatlengtevoorsprong uh, gewonnen. Dus mij passen vooral felicitaties aan het adres van Siebrand van Haarsma-Buma. Meneer Bleker, 7,9 procent. Ja, had beter gemoeten. Maar de uitslag is duidelijk. Laat zeggen, als iemand van de zes kandidaten uit zes kandidaten in één keer meer dan 50% heeft, zoals Sibrand Buma, dan zeg ik, dan heeft de partij gewoon duidelijk een keus gemaakt. En dan is eigenlijk al het andere niet meer zo belangrijk. Het is nu gewoon Buma time. We gaan vooruit met Sibrand. Buma time. En wat betekent dat dan? Wanneer uh, wordt het weer bleken time of is dat voorbij? Nou, het is nooit bleken time geweest, maar het is gewoon Buma time. Dus u bent al een beetje aan het afscheid nemen? Ik ben niet aan het afscheid nemen, maar ik ben mentaal wel bezig met een mogelijke nieuwe tijd. Ja, in die nieuwe tijd, zoveel is al duidelijk geworden, ligt voor Bleker niet in de Tweede Kamer. Lisbeth Spies denkt er nog over na, maar wat we wel weten is dat Mona Keizer de nummer twee bij deze verkiezingen, zij had ruim 26% van de stemmen, die weet het zeker. Zij wil heel graag de Tweede Kamer in, ze heeft de brief al geschreven. En ja, om haar kunnen ze niet heen. Dus uh, Mona Keizer zien we terug in de top van de CDA-lijst voor de Ma Tweede Kamer. Margarete, dat zijn de poppetjes, maar we moeten het natuurlijk ook eventjes over de inhoud hebben. Welke weg gaat het CDA in? Nou, partijvoorzitter Petom heeft uh, zojuist gezegd... dat ze de roep om vernieuwing heel duidelijk gehoord heeft. Dus daar wordt aan gewerkt. Dan gaat het nog wel over poppetjes, over nieuwe gezichten. Als je naar de inhoud kijkt, dan zie je duidelijk... dat het CDA naar voren wil kijken. Uh, de verdeeldheid over de samenwerking met de PVV achter zich wil laten. En duidelijk naar dat midden terug wil. Dat radicale midden, zoals gezegd is, in strategisch beraad. En Buma heeft daar de laatste weken toch wel aan gewerkt. Ook met dat vijf-partijenakkoord. De keus voor dat midden, daar wil hij ook uh, verder mee. En dat betekent dus dat met zijn ervaring en met die nieuwe gezichten uh, bij het CDA. Uh, ze denken dat daarmee toch ook de kiezer weer het CDA moet... Kunnen vinden. Bij een van die partijen die heeft meegedaan aan dat vijf partijenakkoord, GroenLinks, namelijk, daar rommelt het. Het gaat over de kandidatuur van Tovik Dibi als lijsttrekker. De kandidatencommissie zou ongeveer een uur geleden de kandidaten voor het lijsttrekkersreferendum bekendmaken. Met als belangrijkste kandidaten Jolande Sappen en Tovik Dibi. Maar inmiddels lijkt het steeds onzekerder of dat referendum er überhaupt nog komt. Politiek verslag even Michiel Breedveld. Michiel, wat is hier allemaal aan de hand? Nou ja, alles wijst erop dat de kandidaten. Commissie onder leiding, onder leiding van uh, Eerste Kamer-fractievoorzitter Tof Tissen heeft besloten om Tofik Dibi te weren als kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Um, het is allemaal uh, af te leiden uit vooral de tweets, want alle mensen van GroenLinks zijn niet telefonisch bereikbaar. Uh, maar we weten dat Tofik Dibi vanmiddag de gast zou zijn bij het TV-programma De Halve Maan van de NTR. Uh, hij twittert daarover. Ik heb er zin in om te vertellen waarom ik leider van GroenLinks wil worden, maar hij heeft dat interview moeten afzeggen. En dat programma wist ook als eerste te melden... dat zijn kandidatuur van de baan was... en uh, Jolande Sap, de huidige fractievoorzitter... dus de enige kandidaat was. Maar waarom zou hij dan niet mogen meedoen aan dat referendum? Nou ja... Uh, Eén ding zou kunnen zijn dat hij gekeurd is en te licht bevonden. Uh, maar goed, uh, dat, dat lijkt niet uh, echt uh, denkbaar. Uh, Dibi heeft zijn kandidatuur bewust laten uitlekken... omdat hij al bang was dat hij uitgesloten zou worden. Uh, ja, wellicht oordeelt de kandidatencommissie uh, hierover dat... Uh, dus die daarover uh, oordeelt dat uh, Dibi dus voor het eigen belang gaat... en niet voor het partijbelang en de regels van de partij aan zijn laarslapt. Ja, en dat bepaalt aan het politbureau. Uh, zeggen heel ja. veel mensen op, uh, op, op Twitter. Uh, ik, ik citeer eventjes: Femke Halsema. Outlijden. Als ja. GroenLinks-lid wil ik kunnen kiezen. Ineke van Gent, ik wil ook kiezen. Betekent dit nou dat ze rollenbollend met z'n allen over straat gaan bij GroenLinks? Nou, daar lijkt het wel op, want Femke Halsema gaat nog verder. Ik wil kunnen kiezen en me niet hoeven schamen. En Dibi twittert zojuist dat hij zegt, ik vecht als een leeuw. Ik kan nu niet antwoorden, maar via Twitter doet hij dat dus wel. Ik vecht als een leeuw en hij zegt, ook omdat hij de hele dag dus niet telefonisch bereikbaar is... Daarin zegt hij, en dat is veelzeggend, het recht de wereld te willen veranderen... het recht op politiek komt elk mens toe kennelijk wordt hem dat dus ontzegd. Ja, goed. Dit gaat nog verder, want het verwachten is... strikt formeel nog gewoon op het partijbestuur... want die moeten een uitspraak doen over of er een referendum komt of niet. Ja, het zou kunnen zijn dat onder druk van uh, dit soort partijprominente, Kamerleden, vier stuks hebben zich al uitgesproken... Uh, dat uh, uh, deze kandidatencommissie uh, alsnog uh, uh, ja, DB toelaat... tot die lijsttrekkersverkiezing. Uh, maar we kunnen in ieder geval vaststellen dat dit slecht is... voor het imago van de partij... als zelf Zelfs uh, het CDA in staat is een open lijsttrekkersverkiezing te organiseren. En dus kennelijk een hervormingsgezinde partij als GroenLinks niet. En daarbij is het ook schadelijk voor Jolande Sap, de huidige fractieleider. Omdat het haar in discrediet zou brengen als zij het niet kan opnemen tegen een serieuze kandidaat. Goed, we horen later vanavond, of anders morgenochtend, hoe dit afloopt. Dankjewel voor dit moment, Michiel Bed. Straks de eerste training van Oranje op weg naar het Europese Kampioenschap. We gaan naar Lausanne. Maar we gaan eerst naar Jolanda van der Velde bij de ANWB voor een paar files. Ja, bij Rotterdam loopt het vast. Bert op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland... voor het knopende Kleinpolderplein 2 kilometer. Heeft te maken met de afsluiting van de verbindingsweg op het Kleinpolderplein... naar de A13 richting Den Haag. Dat heeft te maken gehad met een aanrijding. Daar is ook dieselolie gelekt. Dat moet schoongemaakt worden. Volgens Rijkswaterstaat blijft die verbindingsweg tot 11 uur vanavond dicht. Je wordt daar omgeleid. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Sinds drie kwartier kan iedereen een stukje Facebook kopen. Oprichter Mark Zuckerberg. Die opende de handel vanaf de Facebook Campus in Californië. En de vraag was. schiet de koers van het aandeel spectaculair omhoog? Nou, het viel mee. Het aandeel staat nu vrijwel gelijk met de stadkoers. zo rond de 40 dollar. De waarde van Facebook komt daarmee uit op meer dan 100 miljard dollar. Wim Zwanenburg is beleggingsstrateg bij Stroeven Lemberg. Meneer Zwanenburg, um, is dat een reële prijs. zo rond die 40 dollar? Uh, voor zo'n jong bedrijf? Nou, ik vind eerlijk gezegd niet. Als je fundamenteel kijkt, kijk je naar de waardering. Dan betaal je nu al 65 keer de winst. En ruim 26 keer de omzet. Normaal gesproken vinden we een aandeel al duur als je 20 keer de winst betaalt. Is dus dat veel lager gemoeten. Dus er zit heel veel verwachtingswaarde in. Het is wel een heel snel groeiend bedrijf. Het is ook echt een uniek bedrijf. Er is nog nooit een bedrijf naar de beurs gekomen... met meer dan 900 miljoen klanten. Gelijk bij de eerste beursnotering. Dus wat dat betreft is Facebook... Zeker uniek. Het heeft een hele maar, grote merkwaarde. Ja, maar er was ook verwacht van: het zou misschien wel eens, we hebben het nu over 40, het zou misschien wel eens 60, 70, ik hoorde iemand zelf zeggen 80 dollar kunnen zijn. Uh, het is niet geëxplodeerd, die koers. Nee, nou, die koersen die je hoorde, dat had allemaal veel met de hype uh, te maken. We hebben gezien dat het uh, emissie syndicaat de Club van Banken, de koers tijdens de aanloopperiode al hoger bijstelde. Ze, ze, dat maar het is geen staande brand geworden. Nee, nee, dat deed ze wel goed, hè? Uh, slim vanuit hun oogpunt. Te bezien, want elke dag was er wel een nieuwtje over Facebook. Ja, precies. Zo creëer je een hype en zo creëer je de vraag. En het eerste half uur was het helemaal spannend. Toen kon er nog ineens een koers worden opgemaakt. De vraag was, is dat nu aan computerstoringen te wijten geweest? Of was dat ook omdat er een inbalans was van orders? We zien nu dat die uh, handel tussen 43 en zelfs al het dieptepunt van 38 dollar heeft bewogen. De koers die uh, veert nu weer wat op. Dat kan ook zijn doordat het uh, syndicatenclub van banken de koers enigszins steunt. Maar we weten dat er ook wereldwijd toch veel belangstelling is van particulieren. Want er zijn heel veel mensen die gewoon zelf op Facebook zitten. Die misschien ook wel een aandeeltje willen. Ja, veel jeugdige uh, uh, uh, gebruikers van Facebook. Die willen toch ook voor de eerste keer uh, beleggen. En via internet is dat natuurlijk tegenwoordig ook zo moeilijk niet meer. Nee. Wat uh, verwacht u zelf nog van, uh, van die koers? Uh, gaat het naar beneden? Zal het uh, leeglopen of uh, blijft het zo rond deze? Ik denk dat we de eerste weken toch wel een koers uh, op deze niveaus uh, zijwaarts uh, kunnen, kunnen verwachten. Maar er komen nu allerlei rapporten uit van onafhankelijke analisten. En die werpen wellicht een uh, beter licht op uh, de koersontwikkeling en op de verwachtingen. Uh, ja, ik vind het fundamenteel gewoon enorm overgewaardeerd. Maar ik geef ook toe, dit is echt een uh, uniek uh, bedrijf. En we hebben eerder gezien, bijvoorbeeld bij Apple... dat de verwachtingen ook overtroffen kunnen worden. Ja. En uh, hoe, hoe zal dat dan verder gaan? Zal het zo'n aandeel zijn wat je gewoon moet hebben, ook als jongere? Of is, dan wordt het dan echt een aandeel waar echt gewoon... Uh, zoals de klassieke aandelen, zal ik maar zeggen, ingehandeld gaat worden? Nou, hier gaat zeker ingehandeld worden. En als uh, bijvoorbeeld dit aandeel ook in de grote indexen zou worden opgenomen... dan moeten ook uh, pensioenfondsen, institutionele beleggers eraan geloven. Want die beleggen vaak uh, representatief volgens uh, de index. Het komt nu met stip binnen in de 25 grootste bedrijven in de VS. In de S&P 500. Als het daadwerkelijk in de index opgenomen gaat worden. Even voor iedereen die dat niet dagelijks volgt. Als je in de index wordt opgenomen, ga je dan naar de Dow Jones? Nee, dan, ga kan, je dan, je, dan kan je gewoon op de NASDAQ genoteerd blijven. Daar is het aandeel nu ook gewaardeerd. Maar dan betekent het dat er allerlei indexproducten, mandjes, beleggersproducten ook mee gaan doen. En dan komt er een enorme extra vraag naar die aandeel. In voetbaltermen, daar sta je in het uh, linker rijtje. Daar sta je absoluut in het linker rijtje. sta je echt in de top 25. Het bedrijf is nu al groter dan bijvoorbeeld McDonald's of Disney. Goed, we hebben het hier niet over een kleine jongen. En uh, ze zijn geïntroduceerd en het zit zo rond de 40 dollar op dit moment. Het is al uh, even boven de 40 en het uh, staat nu 6,5% boven de introductiekoers. Meneer Zwanenburg, ik dank u wel. Wim Zwanenburg was dat, beleggingsstratege bij Stroeve en Lemberg. Dan gaan wij naar Oranje. Dat heeft geen beursnotering nodig, het Nederlands elftal. Ze trainen vanochtend voor het eerst in Zwitserland. De weg naar het Europese kampioenschap is begonnen en het is nog lang, moet je er dan bij zetten. Uh, Nederland werkt toe naar de eerste oefenwedstrijd, Die is komende dinsdag tegen Bayern München. Die club uit München moet eerst eventjes nog een finale spelen. Bas uh, Tichler is in Lausanne. Bas, um, hoe is het daar uh, bij Oranje? De sfeer, hoe gaat het met de jongens? Ja, Bert, goedenavond. Nou, ja, eigenlijk wel goed, want iedereen is uh, tevreden. Het is echt begonnen, daar heeft ook de selectie natuurlijk naartoe geleefd. Dat was vandaag ook nog wel een beetje losjes, omdat vrouwen en kinderen allemaal te gast waren. Kinderen hebben een voetbalclinicje gekregen, die zijn nadat de training was afgelopen ook af, het veld opgelopen. Het was een beetje een familiedagje. En ik roep altijd maar, dat mag ook. Want ze zien me naast een paar weken toch eigenlijk helemaal niet. Nee, want daar zijn ze van de ons allemaal. Ja, precies. Nou, gaat het natuurlijk ook, uh, ook bij jullie natuurlijk als, uh, als media... maar ik denk ook wel in die groep... over uh, een aantal posities om te beginnen. De linksback-positie. Uh, denk je dat dat ook het onderwerp van gesprek wordt de komende weken? Ja, dat voel ik wel. Ik denk dat er twee grote onderwerpen zijn. Daar is dit er zeker één van. Uh, want ja, Erik Pieters, dat is bekend. Dat zou de linksback worden, maar die is gebaseerd en die is er niet. Wie dan wel is de vraag? Er zijn een aantal mogelijkheden. Stijn Schaars zit denk ik in het hoofd van de bondscoach. Die heeft daar in die wedstrijd tegen Engeland op Wembley een paar maanden geleden een helft gespeeld. Daar was de bondscoach in ieder geval redelijk tevreden over. Hij heeft Jetro Willems van PSV opgeroepen. Jonge, jonge, maar heel talentvol. 18 jaar pas. De vraag is, durf je daarmee aan? Good old Wilfred Bouba zou er zelfs nog een klein beetje voor een aanmerking kunnen komen. En ook Fernand Anita, hoewel ik denk dat hij meer als middenvelder is opgenomen bij Oranje is eigenlijk ook nog een soort reserve linksdek. Dus dat zijn toch de vier namen die we daar... En jij zei, er is nog een onderwerp waar ze het uh, over hebben. Wat is dat andere dan? Ja, de spits, hè? Want hoe ga je het nou doen met Van Persie en Huntelaar... en één van de twee op allebei? En als je ze allebei doet, hoe moet dat dan? En wie moet er dan uit? Enzovoort. Dus we zijn echt nog lang niet uitgediscussieerd. Hoor. En Bas, we hebben nog genoeg onderwerpen om het over te hebben... wat dat betreft. Maar uh, waar we het nu eventjes over moeten hebben... is: heeft de Bondscoops al iets gezegd over bijvoorbeeld... waarom die Emanuelsson uh, al zo snel liet afvallen? Nee, het gek is gek. Dat hadden we eigenlijk verwacht. Uh, meestal is het zo dat we op zo'n eerste training... Uh, zeker als je met zo'n trainingskamp in het buitenland begint... dat de bondscoach na afloop wel even wat toelichting geeft. Dat heeft hij vandaag niet gedaan. Dus wij weten dat niet. We hm. hebben geen flauw idee. Nee. Uh, we moeten echt wachten totdat de bondscoach wat gaat zeggen... om antwoord op die vraag te krijgen. En ik vermoed eigenlijk pas dat dat rondom de wedstrijd tegen Bayern is. Dus dat is echt pas uh, maandag of dinsdag. Ja, dan moeten we tot die tijd uh, dat antwoord uh, schuldig blijven van hem. Mm, en wanneer wordt bepaald trouwens uh, wie er verder nog afvalt? Uh, ja, voor duidelijkheid zijn nu 27 mensen op de lijst. Uh, van er drie nog niet zijn, hè, met, met, ja. met afvallei Schaars en Robert... die natuurlijk nog finales moeten spelen. Uh, die 27, dat worden de 23, dus er moeten er nog vier uiteindelijk van afvallen. Officieel, voor zover ik nu weet, is er nog niet echt een punt... door de KNVB vastgesteld waarop ze zeggen... dan gaan we dat bekendmaken. Uh, feit is dat dat gewoon uiterlijk 29 mei bij de UEFA moet liggen. Dus dat is wel de deadline. Goed, weten we dat ook weer. Dankjewel, Bas. Jo. Wie de komende twee weken omhoog kijkt, de lucht in bedoel ik dan... loopt kans een niet alledaags tafereel te zien. Een zeppelin gaat namelijk boven ons land vliegen. Ding vliegt normaal gesproken in Duitsland... maar is nu naar Nederland gehaald door een groot samenwerkingsverband... van onderzoeksinstituten als KNMI, TNO en RIVM. En die zeppelin die is zojuist geland in Rotterdam... voor zover een zeppelin overigens kan landen. Hè. Mark Hamer zag het gebeuren. Hij komt nu echt dichterbij, hè? Ja, hij komt echt dichterbij. We zien hem een beetje draaien, ja, want hij, hij, hij zwart een beetje lijkt wel. Ja, hij komt niet in de rechte lijn. nee. Wij kijken vanaf het panoramadek van Rotterdam Airport, de heek, en we kijken de lucht in en zien daar een enorme zeppelin aankomen. Ja, hij is inderdaad gigantisch. Uh, ik schat in dat hij zo'n 50 meter lang is. En uh, je ziet hem al van heel ver zien komen. En uh, op Twitter zie je ook allerlei berichten van mensen die hem, uh, die hem gezien hebben. En uh, hij is vandaag is hij uit Aken gekomen. Via Keulen en uh, dan over Zuid-Nederland, Tilburg, Dongen en uh, nu komt hij in Rotterdam aan. Maarten Krol, hoogleraar luchtkwaliteit en atmosferische chemie bij de Wageningen Universiteit. Ja, we, nou, we zien hem nu wel steeds beter uh, aankomen vliegen. Ja, het is inderdaad een enorm ding, maar um, wat komt hij hier eigenlijk doen? Ja, hij, hij komt uh, metingen doen uh, aan de luchtkwaliteit. En uh, het is onderdeel van een groot Europees project. Dat heet Pegasus. En dat, dat kunnen staat... we ook heel goed zien. Ja, dat zien we de de nu. De zien ook het logo aan de zijkant. En uh, ik denk dat hij nu op zo'n 100 meter hoogte vliegt. En boven de skyline van Rotterdam. Dus, uh... Ja, het ziet er echt fantastisch uit, vind ik. Ja, een beetje trots staat u al te kijken. Ja, ik sta wel een beetje trots te kijken, ja. U zegt hij gaat metingen doen. Wat voor metingen? Hij gaat metingen doen aan, aan de luchtkwaliteit. Dus dit is een onderzoek dat kijkt naar luchtkwaliteit en klimaat. Maar wat is dan de theorie dat uh, luchtvervuiling invloed kan hebben op het klimaat? Nou, Denk bijvoorbeeld aan deeltjes. Als deeltjes in de lucht komen, dan is dat heel slecht voor de, voor de gezondheid van mensen. Dat is de fijnstofproblematiek. Maar we weten ook dat dat soort deeltjes eigenlijk het klimaat koelen. En we zijn dus op zoek naar strategieën om uh, uh, de uitstoot te beperken. Strategieën die goed zijn voor zowel de luchtkwaliteit als uh, voor het klimaat. Ja, want het is een Europees project en betaald door uh, de Europese Unie. En die willen daar uiteindelijk beleid op gaan maken. Ja, dus, dus uh, mensen in Brussel willen weten... Nou, hoe moeten we nu de emissies van auto's en van industrie verder beperken... zodanig dat de luchtkwaliteit beter wordt... maar dat het ook geen gevaarlijke consequenties voor, uh, voor het klimaat heeft. Ja, en we kunnen hem nu ook een beetje horen. maakt niet heel veel herrie. Nee, maar hij moet natuurlijk afremmen. Dus dan zet hij zijn motor even, even hard aan om, uh, om af te remmen. En je ziet een, hoe een enorm ding het is. En hij is nu bijna bij de grond. Er staat daar een, ja, een soort uh, takelwagen. Ja, dus, dus hij moet natuurlijk vannacht uh, overnachten hier uh, in Rotterdam. En uh, dan maken ze hem vast aan een, uh, aan een soort vrachtauto. En uh, die moet hem op zijn plek houden. En uh, dan gaan we morgenochtend beginnen met de meetcampagne. Neus nog steeds even naar voren, naar beneden toe. Grote vlag van de Europese Unie voorop. Daar raakt hij de grond... En nu binnenkort metingen doen? Ja, we gaan morgen beginnen en we hebben nog één week. En de weersverwachting ziet er nu iets beter uit dan aan het begin van de week. Hij zou eigenlijk al twee dagen geleden komen. Maar door het slechte weer is dat twee dagen uitgesteld. En ik ben erg blij dat het er nu wel is. U heeft er zin in? Ja, zeker. Het Hartstikke leuk. Reportage was van Mark Hamer. Voor het laatste nieuws gaan we nog even snel naar Den Haag. Naar Michiel Breedveld. Want er is nieuws over de discussie over toffe... Ja, toftissen. Ja, uh, sorry. Van het ja, ja, Over Tovic Dibi. Ja, Tovik Dibi, dus, uh, het lijkt er dus op dat de kandidatencommissie... zijn kandidatuur uh, heeft geschrapt voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks. Althans, uh, veel uh, partijmensen uh, maken zich daar druk over. Uh, waaronder uh, dus vier Kamerleden, inclusief Jolande Sap. Die zeggen, wij willen een lijsttrekkersverkiezing. Uh, de oud-partijleider Femke Halsema zegt zich ervoor te schamen... als GroenLinksers niet mogen kiezen. Nou, tof Toftisse, voorzitter van die kandidatencommissie, kwam zojuist naar buiten bij het partijbureau in, uh, in Utrecht om de gemoederen wat tot bedaren te brengen. Dat weet ik niet. Ik ben er de bron niet van. De kandidatencommissie zelf ook niet. Wij doen het zorgvuldig. Dat doen we juist om mensen zorgvuldige borging te geven in de publiciteit. Mm -hmm. Wij komen pas naar buiten wanneer wij zeker weten wie kandidaat zijn... wie geschikt bevonden worden. Een advies aan het partijbestuur. Zo is het. Wij zijn eigenlijk een kip die een broeder is... En dat is sprake van keukens op het moment dat hij uitkomt. Ja, hij heeft dus geen idee uh, waar de geruchten allemaal vandaan komen. Maar als zoveel partijprominenten zich druk maken... lijkt het er toch op dat die kandidatencommissie in ieder geval van plan was... om uh, Tovik Dibi niet toe te laten als kandidaat-lijsttrekker. Nee, hij zegt in ieder geval ook niet dat hij wel wordt toegelaten. Maar dat komt wellicht later. Nee, en wij begrijpen ook dat die beslissing... Uh, mogelijk zelfs pas later dan vandaag genomen zal worden. Uh, kortom, uh, het broedende kip heeft nog even tijd nodig. Dank je wel voor het laatste nieuws, Michiel Breedveld. Dan gaan we naar Joost, iets later dan Boeling was, maar Joost... dit nieuws nou, konden we niemand onthouden. Bert, uh, ja. Joost, waar ga jij het over hebben? Nou, ik ben bereid om een stelling overboord te gooien. Wat een genante toestand bij GroenLinks. Dat, dat mag je toch wel zeggen... Misschien moet het partijbestuur daar aftreden. Of in ieder geval die kandidatencommissie. Eh, nou, daar gaan we het dan niet over hebben. Misschien, misschien maandagavond. Eh, we zullen het afwachten. Eh, we houden jullie, denk ik, ook in de gaten. Mocht er nog nieuw nieuws komen. dat Tovik wel of niet uit de race stapt. Maar eh, we gaan het over prestatiebeloning in het onderwijs hebben. Een van de ja, speerpunten van het ja, vorige, huidige kabinet. Eh, het kwam zo vlug als het ook weer verdwenen is: bonussen voor goede leraren. Het kabinet had allerlei plannen eh, daarvoor. En ik vind het jammer dat ze, dat nu, eh, dat ze die laten varen. Uh, luister dus straks naar Avondspits, want we gaan praten met een, uh, een in debat... met CDA-wethouder Hugo de Jonge uit Rotterdam... en SP-Kamerlid Van Dijk, een fervent tegenstander... van prestatiebeloning in het onderwijs. Ik zeg, het is juist heel goed om dat gedrag te belonen. Goed gedrag kan je overal belonen. En waarom zou dat niet in het onderwijs lukken? Belt u maar 0800 1121 voor een reactie. Dan komt u live binnen bij Avondspits of via de tweets. Dat doet u met hashtag WNL, hashtag Eerdmans. En ik verheug me op de discussie. Gaat u mij bellen, wij gaan elkaar spreken in de avondspits van WNL over drie minuten. Tot zo. Een groot voordeel van de Volkswagen Dealer is. Juist, voordeel.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 En Ronald Koeman is gekozen tot de beste trainer van het seizoen in betaald voetbal. Koeman, die met Feyenoord op de tweede plaats eindigde, kreeg er voor de Rines Michels Award. Andere genomineerden waren onder andere Frank de Boer van Ajax en Peter Bos van Heracles. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. proef. Het trekt wat meer bewolking over Nederland en hier en daar valt ook een licht buitje. In de loop van de avond en zeker vannacht wordt het weer op de meeste plaatsen droog. Het klaart af en toe wat op en de minima liggen rond 10 graden. Morgen loopt het kwik op naar 18 graden in Noord-Holland tot 22 in Limburg. Er staat niet veel wind uit uiteenlopende richtingen en het is op veel plaatsen droog. Een enkel lokaal buitje kan ik niet helemaal uitsluiten. En naast wolkenvelden is er ook af en toe ruimte voor de zon. De zondag wordt het nog wat warmer, op de meeste plaatsen 22 of 23 graden. Het is ook broeierig en dat luidt al een beetje een weersverandering in, want er kunnen in de loop van de dag... een paar stevige regen- en onwisbuien vallen. Het is wat wisselvallig, want maandag is het weer meest droog. Dinsdag nog een paar buien, maar daarna zijn er steeds meer signalen... dat we een langere droge periode krijgen met meer zon... en temperaturen rond 24 graden. Aan WB Verkeersinformatie. Er staat twee kilometer file op de A20 gouden richting Hoek van Holland... voor het knoopend Kleinpolderplein. Op het Kleinpolderplein is de verbindingsweg naar de A13 richting Den Haag dicht. Heeft te maken met een aanrijding. Daarbij is ook dieselolie op de weg terechtgekomen. Dat wordt nu schoongemaakt. Het opruimen daarvan gaat nog enkele uren duren. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Beloon prestaties in het onderwijs. Een goede avond. Verkeer van links krijgt voorrang in deze avondspits. Tot 7 uur telt ook uw opinie, WNL. Bel WNL. 0800 1121. Hoe kun je op een school het kaf van het koren scheiden? Hoe bevorder je excellentie en krijg je het voor elkaar dat docenten die je met de pet naar gooien, sneller de school verlaten? Ik geloof in financiële prikkels in het onderwijs. Buitenlandse onderzoekers zijn bepaald niet juichend. Dat komt misschien omdat ze telkens naar de individuele leerkrachten hebben gekeken en niet naar de teamprestaties. Juist dan kan een beloning een prikkel zijn. Zeker op zwakke scholen kun je goede docenten die anders zouden zijn vertrokken behouden door ze extra te belonen. In ons land bestaat het niet, weten we niet of het werkt en dus wil de staatssecretaris Zelstra beginnen met een experiment. Maar wellicht ligt het gewoon niet in onze aard om te belonen. In Nederland is toch het adagium, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En dat is zeker geen drijfveer om te belonen. Presteren. Ik zeg u: beloon prestaties ook in het onderwijs. Bel WNL 0800 1121. En waar het beheer het al: goed onderwijs begint op de Pabo. Laat ze eerst die opleiding goed aanpakken, maar prestaties mogen worden beloond. En uh, daar kunt u op bij komen als u hashtag WNL doet en of hashtag Eerdmans, dan kunt u mij twitteren. Ik zeg dus: prestatiebeloning in het onderwijs verdient gewoon een kans. U kunt bellen. 0800 1121 of dus twitteren. Hashtag Eerdmans, hashtag WNL. Hugo de Jonge staat klaar in de startblok in Rotterdam. Hij is CDA-wethouder Aldaar en Jasper van Dijk. Die gaat mij over de knie leggen. Nou, zo rond een uur of kwart voor zeven. Hij is Tweede Kamerlid voor de SP. Eens even kijken wie als eerste belde. Dat was meneer Andrea, ook uit Rotterdam. Ja. Goedenavond. Ja, ja, een hele goede avond. Uh, uh, ik vind het uh, krankzinnig. Wij zijn iedere week geconfronteerd met mensen die meer geld willen. Eén keer is de politie, de andere keer zouden nu de leraars moeten zijn. Het schijnt dat het niemand begrijpt dat wij zitten midden in een financiële crisis. Ja. En dan moeten wij niet praten over beloningen, wij moeten praten over bezuiningen. Anders komen wij er nooit uit. Maar denkt u niet dat een crisis ook opgelost kan worden door goede leerlingen op te leiden... en goed onderwijs te verzorgen? Ja, maar... Niet door uh, een uh, financiële prikkel aan ze te nee. geven. No. Ik denk toen de mensen besloten toen jaren geleden of nu in ieder geval leraars te worden, dat het niet in hun aarde was om het financiële uh, ja. zeg, Aspect. voordeel te ja. okay. hebben. Hadden, hadden zakenmensen geworden en geen leraars. Dank je wel, Andrea, voor jouw mening. Uh, mevrouw Stoeldam, goedenavond. U komt uit school. Ja, Zwolle. goedenavond. Nou, uh, ik, uh, als ik werkgever was, dan heb ik toch ook liever een goede werknemer... Ja. ...in plaats van een kneus. Zeker. Dus oh. bent u, u bent het ermee eens om ook in het onderwijs... Helemaal. Helemaal. Een goede werknemer, die, uh, die kan best meer verdienen. Ja, u vindt u, überhaupt uh, prestatiebeloning een goede zaak... ...maar u zegt waarom zou dat niet ook in het onderwijs uh, goed kunnen werken? Ja, nou ja, misschien uh, gaat dat wel gebeuren dan. Nou, ja, het wordt helaas, nou, helaas niet, mevrouw Stoel. Want het is juist uh, ge ja, gekild uh, door, uh, door uh, de, de kabinetsval. Het staat op de lijst waarvan we weinig meer zullen horen, vrees ik, in de toekomst. Het prestatie belonen in het onderwijs. Edward Prins twintig op zich niets mis mee. Maar hoe kun je beoordelen of een leraar goed is? Mijn inzien is dat lastig meetbaar. Um, we gaan kijken naar en praten met Hugo de Jonge. Hij is CDA-wethouder in Rotterdam. Hugo, goedenavond. Goedenavond. Dag. Uh, ja, eerst even een vraag. Je bent natuurlijk CDA-wethouder. Uh, Buma is gekozen tot lijsttrekker van jouw partij. Uh, tevreden mee? Ja, zeer tevreden mee. Dat is uh, geweldig goed nieuws. En ook nog eens een keer in één keer, in één ronde. Ja. Dus met een geweldig mandaat kan hij uh, beginnen aan een belangrijke klus. En dat is uh, gewoon heel goed nieuws voor de partij. Ja, wat, wat minder nieuws is dat dat toch Bleker en Spies, oh, dat zijn toch wel prominenten in de partij, dat die zo uh, ja, bleekjes, kun je zeggen, eruit zijn gekomen. Is, hoe zie je dat? Ja, kijk, daar staat tegenover dat iemand als Mona Keizer, een goede collega uit, uit Permarent het geweldig heeft gedaan, echt voor een verrassing heeft gezorgd. Dus ik geloof dat hier, dat hier de CDA-leden hebben gekozen voor de betrouwbaarheid en de degelijkheid van, van Buma. En toch ook heel enthousiast zich hebben uitgesproken over de vernieuwing die bijvoorbeeld iemand als Mona Keizer brengt. Ja. En ik geloof dat ze daarmee een prachtig koppel hebben voor de top van de lijst. Nou, dat denk ik ook 1 en 2 lijkt me logisch, hè? Of niet? Zeker. Ja, dat hartstikke mooi zijn. Nou, en nou, even naar het onderwerp. Uh, prestatiebeloning zeg ik in het onderwijs. Geloof jij in financiële prikkels uh, in, in het onderwijs? Ja, daar geloof ik zeker in. Kijk, als je kijkt naar de afgelopen jaren, de laatste twee jaar... dan zie je dat er in Rotterdam iets heel bijzonders aan de hand is... op de Rotterdamse scholen. Dan zie je dat we eigenlijk ons been aan het bijtrekken zijn... daar waar het gaat over onze resultaten. Voor het tweede jaar op rij zie je dat de, de CITO-resultaten... aan het einde van groep 8 bijvoorbeeld aan het stijgen zijn... ten opzichte ja. van de rest van het land... En ook ten opzichte van de andere grote steden. En dat is een beweging die je ziet... Um, die mede tot stand is gebracht door het Rotterdamse onderwijsbeleid... waarin we samen met schoolbesturen het resultaat centraal hebben gesteld. Het gaat om het resultaat. En um, dat, dat doen we dus bijvoorbeeld bij onze subsidieverlening. Zo gaan we er ook mee om uh, bij onze subsidieverlening. Scholen maken een plan, ja. wordt beoordeeld om te bijdragen aan... wat zou dit nou betekenen voor de onderwijsresultaten? Gaan die daarmee daadwerkelijk omhoog? En je merkt toch dat als je daar scherp op bent... als je het resultaat centraal stelt dat dat werkt, dat het een beweging tot stand brengt die ook daadwerkelijk leidt tot hoger onderwijs. Dus jij zegt inderdaad, je stelt subsidie beschikbaar voor scholen die, die, de, die hun resultaten weten te verbeteren. Ja. Dat is een regelrechte prestatiebeloning, zoals ik het ook voor me zie. Dan, dan moet jij wel behoorlijk balen van uh, het, het feit dat het landelijk nu niet doorgaat. Het wordt niet doorgezet. Ja, kijk, ons beleid, dat heeft betrekking op de subsidies die in Rotterdam extra worden verstrekt. Bijvoorbeeld voor, de, voor meer leertijd op scholen, drie tot zes uur. Uh, ...voor alle uh, Rotterdamse scholen. Uh, dat is in wezen wat we mogelijk maken. Uh, maar groepen nul bijvoorbeeld ook. Dus er zijn heel veel dingen die de gemeente aanvullend subsidiëren. En ja. daarvoor stellen wij als voorwaarde dat het ook daadwerkelijk moet leiden... ...tot hogere onderwijsresultaten. Wat is geschrapt door het kabinet? Dat gaat over prestatiebeloning voor leraren. Nou, en daar is een hoop kritiek op geweest. Ik vind het eerlijk gezegd inderdaad wel jammer uh, dat het niet meer kan doorgaan... ...hoewel ik daar begrip voor heb als je kijkt naar hoeveel miljarden daar gevonden moeten worden... Ja. Uh, maar teambeloning bijvoorbeeld, wat een hele goede mogelijkheid had geweest om, uh, om leraren te belonen uh, voor het geleverde werk. Uh, ja, daar had ik van harte voor geweest. En überhaupt uh, dat je prestaties uh, belangrijk maakt, ook in de beloning van leraar belangrijk maakt. Dat dus je bijvoorbeeld ook erkenning geeft voor de omvang van de opdracht. Sus. Bijvoorbeeld voor de leraren in de grote steden. Ja, eerlijk ja. gezegd uh, geloof ik daar wel in. Oké, okay, en leidt het ook tot, tot extra status voor die scholen, waarvan je zegt, die zien groeien in, in hun resultaten, dat daar meer uh, ouders op afkomen? Nou ja, scholen die goede resultaten maken, die treden daar vaak ook met trots over naar buiten. En uiteraard vinden, vinden ouders dat vinden van belang. Nou, nou mooi. Dat, dat kan een einde aan de zesjescultuur betekenen misschien in, in Rotterdam. Nou ja, ik geloof inderdaad in het hoger leggen van die lat. Omdat je daarmee eh, duidelijk maakt dat die resultaten ertoe doen voor de toekomst van leerlingen. Maar ook voor de toekomst van de stad. En dat je je niet neerlegt bij resultaat uit het verleden als het om onze toekomst gaat. En hoe verklaar je dan Hugo tot slot uh, de enorme sepsis? Ik, ik zat op Google, er was bijna niemand te vinden... die nog gelooft in prestatiebeloning in het onderwijs. Ook alle onderzoeken die aangehaald worden... negatief, heeft geen zin, uh, moet je niet aan beginnen. Hoe verklaar je dat? Die kritiek heeft denk ik voornamelijk te maken met, uh, met individuele prestatiebeloning. Dus voor individuele leraren. En ja. dan is toch een beetje de angst van ja maar wie bepaalt dat dan en op basis van welke criteria. Maar ik denk dat er hele goede mogelijkheden zijn om dat vorm te geven als teambeloning bijvoorbeeld. Waarbij je zegt dat een heel team als de onderwijsresultaten vooruit zijn gegaan. Of bijvoorbeeld de vaksectie Nederlands uh, uh, van de hele school. Op het moment dat het eindexamenresultaat van het Nederlands omhoog is gegaan. Ik denk dat als je het op zo'n manier vormgeeft, ja. dan krijg je het iets objectiefs. En ik geloof dat daarvoor wel degelijk, ook in het onderwijs... de handen wel voor op elkaar te krijgen zijn. Maar voor ons nog zie ik inderdaad een hoop koudwaterver. Ja, nou goed, uh, goed te horen Hugo de Jonge. Ik ben het erg met je eens. Blij dat je inbelde, want daarmee kunnen we verder in de discussie. U hoorde Hugo de Jonge, CDA-wethouder Onderwijs in Rotterdam... die dus teambeloning met name zeer nuttig acht in het onderwijs. Hij zegt, daar komen er beter scholen voor terug. Uh, Oude man twittert, dit is een verkrapte loonsverhoging... waar leraar al jaar bedelen. harde werken voor je verdiende loon. Lola zegt, Eertmans hij joost... wie van de collega's gaat zijn mede-collega's dan beoordelen? Nee, dat vindt ze niks. Geurt, nooit gedacht zegt, uh, scholen worden alleen maar gekort. Laat ze alsjeblieft juist in deze tijd goede leerlingen afleveren. Dan hebben we er later profijt van. Aart zegt, Eerdmans belonen stimuleert wel het de goede leerkracht... maar verdeelt teams op scholen onnodig. Ja, dat vind ik weer die angst inderdaad, waar Hugo het al over had. Daar ben ik het dus niet mee eens. 0800 21, en u doet mee in avondspits. Ik zeg, beloon prestaties in het onderwijs. Um, Angela Galee uit Utrecht. Ja, hallo, goedenavond. Goedenavond. Ik uh, vond het interessant om de meneer van de CDA te horen... want hij zei een aantal dingen waar ik het inderdaad mee eens ben. Maar jij zei net dat teambeloning angst kon veroorzaken. En ik geloof dat die twee dingen samen de kern uh, zijn. Ik ja. denk dat als je echt oprecht goede kwaliteit onderwijs wil geven als leraar... dat jij dan helemaal niet te beroerd bent om betere kwaliteit met elkaar af te spreken. Maar als je daar geld aan gaat hangen, dan ga je volgens mij de verkeerde kant op. Het moet namelijk uit de mensen zelf komen. En als je daar geld aan gaat hangen, zeker voor een teambeloning... Dan krijg je mensen die de kantjes eraf lopen. Die krijgen dan net zoveel geld als de mensen die het team hebben getrokken. Ja dat, nou, ga... ja. Ding, ja, dat is. En dat heeft niks met angst te maken. Maar dat heeft gewoon te maken met het feit dat je met elkaar moet definiëren wanneer je goed bezig bent. Ik werk zelf bij een bank. En we hebben al een aantal jaren een performance management afspraken. Hmm. En daar zijn heel duidelijke criteria over. En ik heb met mijn collega's onderling echt geen onvertogen woord over het feit. Als de een 8% erbij krijgt, een jaar en de ander 3. Nou. Maar dat is... Dus ik ben het er niet mee eens dat er geld bij moet. Over prestatiebeloning kunnen, kunnen we een heel discussie over. Want Mijn ervaring is dat er enorm met scheve ogen wordt gekeken. Dat, dat leidinggevende daarom iedereen maar een beetje geeft. Ja, maar dat is dus een cultuurdingetje. Juist. En daarom zeg ik, in het onderwijs moet je beginnen met de cultuur te richten naar kwaliteit. Zoals de CDA-wethouder zeggen. Ja, maar elke en dan docent... Kan je daarna... ja. ja, maar dan kan je daarna nog eens een keer over geld gaan praten. Maar, Angela... maar je hebt het eerst maar eens over kwaliteit. Maar elke docent kijkt er ook naar zijn eigen klas. De leerlingen waarin ja, maar je spreekt de ene het beter doet dan de andere. Wat zeg je? je je spreekt niet als, volgens mij als school... is het woord kwaliteit is dat heel moeilijk definieerbaar... omdat ze daar niet over durven te praten. Dat Want dan kan lijkt zijn. het alsof je elkaar beoordeelt. Hm, ja. Ga nou eerst eens met elkaar aan de slag over kwaliteit. Doe daar iets moois mee. En dan kan je over een paar jaar kan je gaan zeggen... van nou laten we afspreken dat als je daar goed op scoort... dat je dan een bonus krijgt in de ah, zomervakantie. Oké, okay, Angela. Laat... Ga dat niet omdraaien. We, je, je, je punt is duidelijk, dank je zeer. Uh, Ria, Ria van der Beek, goedenavond. Goedenavond. Ik ben het niet eens met de stelling... Uh, ik ben wel even in de banden van mijn vorige spreker. Hmm. Het idee dat er eerst over kwaliteit gesproken moet worden... en dan eventueel een bonus voor, de, voor het hele team. Maar het gevaar bestaat bij beloning dat niet de goede leerkracht beloond wordt... maar de berekenende leerkracht. Hoe leg uit? Uh, dat mensen die precies weten wat, uh, wat er dan geëist wordt... zich daarvoor inzetten en niet meer beschikbaar zijn... voor gewoon de klussen die ook ja, in school dan, moeten dan, dan, dan heb je de verkeerde criteria gesteld natuurlijk. Ja, maar dat is de criteria. De vraag is of die gaan over die leerkracht die hard heeft voor de kinderen waarmee die aan het werk is. Nou, daar gaat het om, hè? Die tijd besteedt. daar gaat het om. Ja, maar dat betekent ja. dus criteria, ik zou denken aan criteria als vernieuwing, motivatie, extra aandacht, coaching. Allemaal extra's waarvan je zegt, dat is de goede leerkracht. En de een die er alleen met de pet naar gooit en er gewoon afraffelt op routine. Ja, dat is de leraar die even de bonus niet krijgt. Zo, zo, zo, zo eenvoudig zou het toch kunnen zijn? Zo zegt u dat. Maar in het onderwijs, als men gaat meten... dan meet men de dingen die makkelijk te meten zijn. Ja. En je kan... Uh, neem het gefraudeer bij CITO-toetsen... zwakke leer leer leer leerlingen die niet mee hoeven te doen. Uh, het gaat om belonen. Prima, ja. maar dan gaat het om hoe... Is het hart van je school? Hoe ga je om met je leerlingen? Duidelijk verhaal. Ria van der Beek, dank je zeer. We gaan naar uh, de SP. Die is aan de lijn namelijk. Wie is aan de lijn? Jasper van Dijk. En die is Tweede Kamerlid voor de SP. Goedenavond, Jasper. Goedenavond. Eén goede Jasper, jij bent fel tegenstander... Van, uh, van, het, van het prestatiebeloning in het onderwijs, begrijp ik. Uh, heeft de discussie je dat... nog een beetje op andere gedachten kunnen brengen, tot nu toe? Nee, eerlijk gezegd uh, niet. Ik ben ook heel blij dat... Uh... De Koundouz-coalitie, de prestatieloon heeft uh, geschrapt, want uh, Rutte die wilde dat eigenlijk gaan doen. Ja. Hè, in het vorige periode. Uh, we hebben toen al urenlange discussies gevoerd in de Tweede Kamer over de grote vraag: wat zouden dan de criteria moeten zijn van prestatieloon? En ik heb daar echt nog nooit een goed antwoord over nee, gekregen. Misschien om los van het ja. Nee, maar misschien Jasper, dat jullie, als ik je mag ontbreken, dat jullie dat niet kunnen in de Kamer. Je hoort net een praktijkwethouder uit Rotterdam die zegt... joh, wij doen het gewoon met onze eigen subsidies en het werkt, het werkt gewoon heel goed. Het is effectief. Dus misschien kunnen jullie het gewoon niet als Tweede Kamer. Nee, maar ik, ik heb heel vaak gevraagd, ook aan staatssecretaris Halbe Zijlstra, die daarover ging, van uh, u moet er op zijn minst een paar voorbeelden kunnen noemen van scholen waar men dat dan zou willen doen. En toen kwam die inderdaad wel met punten als van uh, je moet de toegevoegde waarde kunnen meten, mm. of de, de, de, uh, de gemotiverende leraar, wat je net zelf ja, ook zei. Ja. Maar denk, bedenk wel dat dat buitengewoon willekeurig is, hè? want vergelijk nou even die hardwerkende wiskundeleraar. Die een beetje droog les geeft tegenover die creatieve, motiverende leraar, die allerlei uitstapjes maakt. Ik zou ze niet tegen elkaar op willen zetten. Ja, nee, maar dus luister, ik vind ze zijn allebei belangrijk. Jasper, ik heb de meest creatieve leraar, was bij mij de leraar wiskunde hoor, op het VWO. Dat kan ik je wel vertellen. Dus ja. het heeft niets te maken met het vak wat ze geven. Het gaat om de passie en de, de omgang met leraar, leerlingen, de betere en de minder, de minder goede leerlingen. Daar gaat het om. Hoe ga je ermee om en hoe creëer je, haal je het beste naar boven uit een leerling? Ik Zeker, zeker. Maar toch vind ik het een, perver een perverse prikkel... om mm. uh, leraren dan uh, verschillend te gaan belonen. Volgens mij moet je scholen gewoon goed financieren op het aantal leerlingen. Ja. En de inspectie controleert vervolgens of aan de kwaliteit ja, dat wordt is, voldaan. Dat is maar, huidige beleid dan, hè? Ja. Maar verder is het onderwijs veel te gecompliceerd. en hey, Dat is geen lopende bandwerk. Mm. Het is veel te complex om daar zo'n systeem van differentiatie in te zetten. Ja. Ik zou zeggen... Doe het niet en uh, zorg gewoon voor voldoende budget voor goed onderwijs. Maar Jasper, ik, er wordt veel getwitterd ook van... ja, we hebben toch geen geld enzovoort, passend onderwijs enzovoort. Dat klopt, uh, maar als je nou kijkt naar zwakke scholen, hè, met name zwakke scholen... daar zie je dat er een negatieve spiraal is. Leer, slechte leraren uh, die, die blijven, uh, goede leraren die verdwijnen... Hè, vanwege de zwakte van de school. Dat kun je dus keren met een financiële prikkel, lijkt me. Dan zeg je, nou, u, je wil eigenlijk weg, maar we geven je toch die bonus dan blijf je op die zwakke school. Dat is juist wel een goede prikkel en niet pervers. Ik, uh, ik betwijfel dat ten zeerste. Want kijk, als een leraar niet goed functioneert... dan moet je natuurlijk gewoon met hem een gesprek aangaan. En als daar niks uh, verandert, dan zal die leraar uiteindelijk moeten vertrekken. Mm. Maar als je nou die goede leraar een bonus gaat geven... en je laat tegelijkertijd die minder goede leraar zitten... Ja, dat is toch ook geen oplossing? Nou, dat, dat, dat is, nou ja, dat denk ik wel. Ik denk uiteindelijk dat je dat je aan moet beginnen. Je moet experiment starten. Dat wilde Halbe zeilstraat dat is nu verdwenen. Blijf luisteren, Jasper van Dijk van de SP. Want er komt binnen op Twitter eh, nogal wat. Rick zegt, Eerdmans, hoe wil je dat nagaan? Met een klas aan talenten word je beloond met luilakken gekort. Het is een beetje scheef. Richard Edelman zegt, door mijn jarenlange onderwijservaring weet ik... dat prestatiebeloning wel degelijk kan bijdragen... aan een actieve, creatieve, energieke, teamgerichte onderwijsattitude... bij docenten en instructeurs. Ruud Grondel twittert... Mans Geld voor prestatiebeloning werd gevonden door bezuiniging op passend onderwijs. En die is terecht geschrapt. Daarvoor is er nu geen geld. Um, Katinka van der Toren. Ja, goedenavond. Dag, goedenavond. Reageert u maar. Ik, ja, ik sta al 33 jaar voor de klas. klas HVWO, vwo school bovenbouw. Uh, we hebben het op school er vaak over gehad. Leraren doen het niet voor het geld... Want dan hadden ze echt een andere baan gekozen. Ja. Kijk, wat bij ons op school wel gebeurd is... het blijkt dat de cijfers van het examen Nederlands... bij ons al een paar jaar heel goed zijn. Hebben wij van onze directeur uh, geld gekregen om het eten te gaan. En dan gaan we met de hele sectie. Want dat begint al in de brugklas. Dat is nooit de prestatie van één leraar. Dat doe je met z'n allen. Nee, dat ben ik met je eens gekeken. Maar... Dat zijn net Hugo de Jong ook. Het gaat om teambeoordeling. Hè? Je ja, zou... dus dat verhaal van Rotterdam, okay. dat vond ik heel aardig. Ja. Maar als je... Op een school één iemand, omdat hij het zo goed doet, dat geeft alleen maar ellende, onrust, in de zin. Je durft niet meer kritisch naar de schoolleiding te zijn. Dat is heel erg slecht. En wij willen het zelf over het algemeen echt niet. Ik ken geen enkele leraar die ervoor is. En uh, uh, het, het werkt niet. Niet doen. Je doet ja. het niet voor het geld. Oké, okay, Katinka, dankjewel voor het inbellen. 0800 1121, prestaties belonen in het onderwijs gewoon doen. Ton van der Hel, goedenavond. Hoi, uh, met Ton. Dag, hey, Tom. Theo, luister, ik ben 56 jaar. Hè? Theo was, mijn, ik... Theo was mijn, de broer van mijn grootvader, maar dat gaat niet. Ah, Oké, okay. ik... nee, maakt niet uit. In ieder geval, ik heb in ieder geval wat onderwijservaring. Ik heb op de middelbare school gezeten. Er was een Duitse leraar, daar zijn wij pupenjongens. En daar heb ik twee jaar lang, mochten we daar de sterren lezen. Ja. Dat vinden jongens leuk. Ja. Ik heb, daarvoor heb ik de MAVO gedaan. Daar was een vrouw die kon geen orde houden. En uit wraak moesten wij 50 plaatsen in Rusland leren. Allemaal ja. Van die rare gekkigheid. Nou ja. En over, over die beloning wil ik iets zeggen. Ja. Natuurlijk moeten die mensen goed betaald worden die goed werk doen. Maar ze, er moet ook continu in die klasse toezicht zijn. Er zijn leraren die maken er één grote puinhoop van. En ja. die... En die doen wel de toekomst voor de kinderen. Nou zeker, nou, daarom is het ook zo belangrijk joh. Dat is precies het punt. Maar Ton, dat ben ik wel met je eens. En daar zou je dus de inspectie wel op los moeten laten. Dat ben ik ook al met die eerdere Beller eens. Spindokter zegt, de zwakste schakel bij prestatiebeloning... is de manager die beoordeelt op bijzaken. Bijvoorbeeld het aantal formuliertjes dat je rondstuurt. Leini zegt, wat krijgen we nou? Wiskunde is een ontzettend creatief vak. Meer dan Frans en Engels. Ja, dat, dat, nou Leini, ik denk dat ik je onder, onderstreept heb. En Justus zegt, leraren bonus is een goed idee, daar wordt het onderwijs beter van... en het is aantrekkelijk voor mogelijke leraren. En daar raakt justus een punt wat ik net tegen Katinka wilde zeggen... juist leerkrachten die nu nog niet in het onderwijs wer werken... dus potentiële leerkrachten, die zouden juist wel geprikkeld kunnen worden... door een beetje bonus. En dat is natuurlijk niet, uh, wil niet zeggen dat er geen uh, financiële belangstelling is... bij de huidige leerkrachten, maar van buitenaf kan dat nog best wel eens meespelen. Even Jasper van Dijk uh, van SP, wil je nog reageren nog even? Ja, ik hoor toch verschillende mensen terecht zeggen van wie moet dan bepalen wie recht heeft op een bonus, hè? En dan kom je dus bij het management van de school. En uh, ja, dat, dat leidt dus volgens mij tot een gevaarlijke willekeur. Leraren die inderdaad een wit voetje willen halen bij het management. Het management dat ook niet echt harde criteria heeft, uh, waardoor het subjectief wordt, wie een bonus krijgt, lijkt mij buitengewoon onverstandig. Nou, wanneer, wanneer, uh, vraag, trouwens, ja, ja, sorry, en de vraag... En, en de vraag of nou werkelijk een financiële prikkel een reden moet zijn... om voor een docent om in, die, in, het, in het onderwijs te komen Ja, werken. die vraag is gesteld. Maar wanneer wordt het management nou eindelijk weer eens ook lesgevend? Hè? Vroeger, mijn hoofdonderwijzer eh, was, was, was, was <kijkt> geen manager. Was gewoon, die was manager en onderwijzer tegelijk. He, dat, dat, dat, Joost, Joost, ik kan je zeggen... in ons verkiezingsprogramma komt de zin te staan... managers moeten minstens één dagdeel per week voor de klas staan. Nou... Hulde en complimenten, want dat, dat spreekt mij aan, Jasper. Heel goed. Eh, Kijk daar, daar kan je, daar, Jij hebt het nu al verklapt, dus misschien dat het CDA het ook gaat opnemen... en een andere partij. Maar dat kan geen kwaad, want kan, daar kan tenminste wat aan gebeuren. Want ik vind het inderdaad wel een zaak dat een manager... niet alleen management zit te plegen, maar ook gewoon onderwijst. Eh, dank je Jasper van Dijk van de SP. Dat laatste waren we zeer met elkaar eens. Eh, de, de eerste, het eerste punt niet. Ernst Toetenhoofd zegt nog... salarisprikkel werkt pervers in het onderwijs. En CITO is trouwens geen betrouwbaar indicator voor goed lesgeven. Of goed leren. Um, dan gaan we even nog naar een beller. Guus Damme, tot slot. Guus. Ja. Ik spreek met Guus Damme. Dag. Uh, ik heb uh, 30 jaar ervaring als leidinggevende in het basisonderwijs. Wat mij opvalt is dat er vroeger nooit over geld gepraat werd in de pauzes en nu uh, vele keren meer. De kwaliteit van het basisonderwijs werd altijd gemeten aan de hand van de CITO-toets. Ja. Er zijn geen slechtere toetsen op de wereld eh, dan de CITO-toets, vind ik. En ik, ik stel het heel hard. Ja. Bovendien vind ik de uh, uh, inspecteurs, de inspecties, vind ik niet objectief. Oké. Okay. En, en de, het, uh, de toelatingseisen voor Z een PABO, die zullen drastisch omhoog moeten... Nou, zet ik even een punt, neer, meneer Van meneer Damme, want we moeten eruit. Het is, het is alweer voorbij, we lopen tegen zevenen. Straks gaat op deze zender uh, na ons kunsthof Mangiare door vanuit de Smet in Amsterdam. Zondagochtend is WNL er weer met Eva Jienek op zondag. En daarin zijn Kai van der Linden, Leontien Borsato en de kerstverse cda lijstekker Sibrand van Haarsma Buma te gast. Dus kijken zondagochtend half tien op Nederland 1. Een goed weekend namens ons. Avondspit is er maandagavond weer om half zeven. Tot dan.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 En doe mee. Vakantiegeldvoordeel bij weekend.nl. Tot 250 euro korting op televisies, fietsen, duinsets, camera's, boxspring, zwembaden en nog veel meer. Meer overhouden voor je andere leuke plannen? Eerst weekend.nl. vrouw. de Reunie, uit de kast, de Keuringsdienst van Waarde, Spoorloos, de Wandeling, Brandpunt, Tijd voor Twee.